Zo werd The Guardian door de Britse regering gedwongen... om de harde schijven met informatie over het afluisteren te vernietigen. De ondertekenaars komen uit allerlei landen... van Duitsland tot Nepal en Argentinië. Ook de Nederlandse organisatie Bits of Freedom sloot zich erbij aan. Het weer bewolkt en regen vannacht. Langs de westkust staat een krachtige tot harde wind. Ook overdag buien en vrij veel wind bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS jaar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 heb het niet gehoord, dat was herk. Hartstikke leuk. Dankjewel, Liz die hem erin heeft gezet. Goed, uh, I'm so sorry. Hoorspel op herhaling. Uh, deze keer heet hij. De volkomen gelijkenis. Is geschreven door Morris Cohen. En uh, voor de trots door Bert Dijkstra geregisseerd. En we gaan terug naar 1979. Waar gaat het over? Nou, een Engelse firma die werkt samen met Franse bedrijven. aan de ontwikkeling van de Concorde. U weet wel dat supersonische passagiersvliegtuig. En de geheime documenten van het Engelse bedrijf lekken uit naar de concurrentie. Dus er is waarschijnlijk sprake van industriële spionage. Goed, nou laten we in onze tijdmachine stappen. in 35 jaar terugreizen. De volkomen gelijkenis door Maurice Cohen. Vertaling Tom van Beek. Gaat u zitten, meneer. Gaat u zitten. Dank u wel. <kijkt> Sir Giles, mag ik u voorstellen? Dit is Tim Flat. Hij is jong en veelbelovend. Wat dat met u kennis maken, of het? Tim, dit is Sir Giles Smith, directeur van het Instituut voor Experimenteel Onderzoek. Uh, Tim hier werkt voor een verzekeringsmaatschappij. Ik ken hem al heel lang, hoor. Zijn vader was een collega van mij. Ik laat de keus van uw medewerkers natuurlijk helemaal aan u over. Maar ik moet u er toch op wijzen... dat het hier gaat om een bijzonder delicate zaak. Een zaak van het allergrootste belang... die snel en discreet moet worden opgelost. Een diefstal van gegevens? Erger. De gestolen gegevens worden deurgegeven. Spionage? Inderdaad. En u zult begrijpen om welke belangen het hier gaat, als u weet dat wij medewerken aan het Concorde-project. Een groot deel van de research wordt hier gedaan. Hey, ik heb nog nooit iets te maken gehad met spionage. Oplichting, die is toch goed, maar spionage. Tim, ik heb jou niet voor niets gevraagd me te helpen. Hey, als het een moeilijk en langdurig onderzoek wordt, ik, ik moet ook aan mijn eigen werk denken. Ja, ik heb je superieur gevraagd of zij jou zo lang aan mij wilde uitlenen. Ah, oh, maar dat wist ik dat niet. Jij niet, nee. Wel, zo, ik kan u verzekeren dat Tim een goede kracht is. Hij is uh, volkomen te vertrouwen, mm. daar sta ik voor in. <laughs> Scotland Jaard deelt schouderklopjes <laughs> ja, uit. Ja, ja, ja, Wees er maar trots op, meneer Fluiden. <laughs> ja, uh, waar was ik gebleven? Spionage. Juist. We hebben gemerkt dat onze gegevens uitlekken. Mm -hmm. Waar naartoe? Naar de uh, concurrentie, om niet te zeggen naar de tegenpartij. Ik heb een dossier laten samenstellen, daarin kunt u alle gegevens vinden. Er is ook een lijst bij van mogelijke verdachten. Oh, dit is het dossier. Ja. Mag ik het even zien, misschien? Te... Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Ja. En het uh, zijn er maar een paar, hè, die verdachten. En hier bovenaan lees ik de naam Gregson. Gregson, wie is dat zojuist? Hoofd van de afdeling coördinatie. Hij staat alleen bovenaan omdat hij het hoofde van zijn functie op de hoogte is van alle geheime documenten. Oh, juist. Ik hoop dat het zal blijken dat ik ongelijk heb. Hij is een van onze meest briljante medewerkers. Het zou vreselijk zijn als we moesten missen. Maar nu mist u een aantal gegevens, als ik het goed begrijp. Huh? Uh, ja, natuurlijk. We moeten iedere mogelijkheid onder ogen zien. Ja, zullen we dan eerst maar eens even met hem gaan praten? Dan zult u tot overmorgen moeten wachten. Hij is op het ogenblik in Parijs, zoals iedere woensdag. Smiddags vliegen ze weg en... Ze? Gregson en zijn secretaresse. Ach, ja. Hij is onze contactman met de Fransen. We hebben de indruk dat de gegevens in verkeerde handen komen. Steeds nadat hij in Frankrijk is geweest. Uh, heeft u de Franse politie ingeschakeld? Uh, of de veiligheidsdienst? Ja. Niets. Ze zijn wekenlang geschaduwd. Mm -hmm. Ja, toen u die verdenking kreeg, Sir Giles... waarom hebt u toen niet heel eenvoudig iemand anders naar Frankrijk gestuurd? Zo eenvoudig is dat niet, Bones. De Fransen accepteren niemand anders. Hij is een wandelende bron van informatie. Die man heeft alles in zijn hoofd. Hij heeft voor ons een hoop goodwill opgebouwd... daar aan de andere kant van de Noordzee. Hij staat dus bij de Fransen in, uh, in hoge aanzien? Zo zou je het wel kunnen zeggen, ja. Gregson is eigenlijk te goed voor zijn werk. Hij heeft een hoofd als een computer... Ik heb u al gezegd, het zou een groot verlies voor ons zijn. Ja, ja, ja. Wat is precies zijn taak daar in Frankrijk? Wel, hij brengt wekelijks verslag uit van de lopende onderzoeken. Hij onderhoudt het contact met de verschillende hoofden van afdelingen... en laboratoria die werken voor het Concorde-project. Mm -hmm. We zijn hier bij Winscams gespecialiseerd op metallurgie. Ruimtevaart en supersonische snelheden... Stellen heel speciale eisen aan het materiaal. Wij ontwikkelen legeringen voor romp en bekleding. Bestuderen methoden voor vergroting van hittebestendigheid van metalen. Hitte Hitteschilder bijvoorbeeld. Onder andere. Ja. Een zilverfolie als warmteisolatie voor instrumenten is bijvoorbeeld een vinding van Nee, ja, Neem me niet kwalijk, ik weet weinig van deze materie af, daarom vraag ik maar. Natuurlijk, ja. natuurlijk. Ja, u weet zeker dat het lek niet bij de Fransen zit? Absoluut zeker. Uit de rapporten blijkt dat onze tegenpartij de informatie tegelijkertijd of zelfs eerder krijgt dan de betrokken Franse ingenieurs of laboratoria. En uh, u gelooft niet in. Uh... toevalligheden? Mm -hmm. Uitgesloten. Zoiets zou misschien één keer kunnen voorkomen, maar niet zo dikwijls achter elkaar. Wij zitten hier met bloed, zweet en tranen te werken aan de vooruitgang van de technologie, en dan komt er iemand met een camera. Die zich wel even meester zal maken van de resultaten van onze inspanning. Ik begrijp uw aversie, hoor, tegen. Aversie is zwak uitgedrukt, inspecteur. Dat zoiets mogelijk is. Dus aan de Fransen ligt het niet, denkt u? Ze hebben een staf van volkomen betrouwbare lieden. Mm -hmm. Hun antecedentenonderzoek is bij hen mogelijk nog strenger dan bij ons. Het onderzoek strekt zich uit tot de familieleden. Zo ver gaan wij hier niet. Wij bekijken alleen de levensloop van de persoon in kwestie, vanaf zijn jeugd. En de criteria? Als iemand ook maar een kleine periode van zijn leven contact heeft gehad of belangstelling heeft getoond voor, voor een door ons niet geaccepteerde partij of regering, wordt hij hier eenvoudigweg niet aangenomen. Zoals mag ik vragen hoe is eigenlijk de gang van zaken met die geheime documenten? Alles wat van belang is komt samen op de afdeling coördinatie. Mm -hmm. Daar wordt het op de microfilm gezet. En daarna gaat het materiaal in de kluis. Tot de door Gregson wordt overgebracht naar Frankrijk. Ja, en de originele? Blijven in de kluis. Wie heeft dat de sleutel van? Alleen Gregson en ikzelf. Geen kopieën? Van de sleutel? Nee, verder niet. Nee, nee, nee, ik bedoel van de originele documenten, als ze worden uitgetikt. Ja, voor intern gebruik. Zodra ze niet meer nodig zijn, worden ze onmiddellijk vernietigd. Mm -hmm. En carbon? Hoe bedoelt u? Als er bij het uittikken kopieën worden gemaakt, dan moet er toch carbonpapier gebruikt worden. Ah, ik begrijp wat u bedoelt. Aan het eind van iedere dag worden de prullenbakken geleegd door de schoonmaakploeg. Dus ja, ja. overdag kan iedereen uit de prullenmand halen wat hij wil. Dat wou ik nou net zeggen, Bones. Zo kan iemand, als hij daarop uit is, zijn informatiestukje bij beetje bij elkaar krijgen. Ja. Tja, ik geloof niet dat dat erg waarschijnlijk is, meneer Vlad. Zo eenvoudig ligt de zaak niet. Mm -hmm. Ja, weet u, de moeilijkste zaken hebben vaak de eenvoudigste oplossing. Heren, u hebt carte blanche. Het gaat mij erom dat deze zaak tot op de bodem wordt uitgezocht. Hoe u dat doet, is uw zaak. Er is alleen één maar bij. En dat is u hebt één week de tijd. Eén week, zegt u, maar dat is toch volslagen onmogelijk. Waarom? Ja, waarom? Er is geen enkel aanknopingspunt. Kijk, dit is een zaak van zorgvuldig uitzoeken en elimineren. Zoiets kost tijd, als je tenminste niet de verkeerde wil beschuldigen. En als we eenmaal een verdachte hebben... dan zullen we hem ook nog op heterdaad moeten betrappen. We kunnen het toch in ieder geval proberen. Binnen een week dus. We hebben Gregson deze week weggestuurd met het minimum aan informatie. Op vrijdag bellen de Fransen ons op om te vragen wat ons bezielt. Dan gaat er het weekend overheen. Maandag antwoorden we dat we het zullen onderzoeken. Dat kunnen we twee dagen volhouden. Dat wil dus zeggen dat volgende week woensdag de zaak rond moet zijn. Sir Giles, uh, één ding begrijp ik niet. Vraagt u maar. Uh, gebeurt het niet vaker dat een research laboratorium... in bepaalde weken weinig resultaat boekt? U hebt geloof ik een verkeerde voorstelling van zaken, meneer Vlad. De ontwikkeling van een bepaald type straalvliegtuig... is volledig van tevoren gepland. Iedere stap is aan een tijdslimiet gebonden. Dus ook het onderzoek? Het is ongebruikelijk dat dat stagneert? Ja. Jawel, maar u zegt net dat u deze week... een minimum aan informatie hebt laten doorgeven. Zou de dader dan geen, geen argwand krijgen en zich een, een poosje koest houden? Niet waarschijnlijk, Bones. Ook de tegenpartij zit aan het tijdschema vast. Daar moeten net als bij ons... de resultaten van de onderzoekingen blijven doorstromen. Als je begint met het stelen van informatie... dan moet je daar kosten wat het kost mee doorgaan om bij te blijven. Nou ja, goed, goed. We zullen het proberen. Als we toegang kunnen krijgen tot alle dossiers... dan zullen we beginnen met die door te nemen. Maar het zal ons wel een dag of wat kosten... voor we een aanwijzing hebben gevonden die een ons een beetje... Een aanwijzing? Aan een aanwijzing hebben we niets... De dader, die moeten we hebben. Bent u zich ervan bewust hoeveel waardevol materiaal hier al gestolen is? Uh, spijt me, Bones. Ik ben nogal emotioneel waar het deze zaak betreft. zou het liefst zo gauw mogelijk resultaten zien. Mm -hmm. Ja, ja, ja, maar dan. Uh, dan zullen we toch met de papieren moeten beginnen, zojuist. So, en wat daarna? Kunnen we hier misschien een beetje, beetje rondkijken, denkt u? Natuurlijk. Ik heb u komst al aangekondigd. Jammer. maar. Als leden van een bureau voor bedrijfsefficiëntie mm -hmm. hebben we hier wel eens mee gehad. Is meteen goed voor de productiviteit. Zodra ze weten dat er op ze gelet wordt. Ik begin zo langs de wel te geloven dat ze het juist gelijk houden. Niks te vinden in de papieren nergens, houvast. Niemand die ook maar het geringste motief zou kunnen hebben... om een dubbelspelletje te spelen. Ja. Maar toch zit er ergens een lek, hè? Ja, die, die, die Gregson. Ja. Die Gregson is de enige die eigenlijk aanmerking komt. Hoewel, Tim... hij heeft een... Eh, uitstekende staat van dienst. Vorstelijk salaris. Ja. Hoge positie. Aanzien en prestige. Dat is toch nauwelijks iemand waarvan je zou verwachten dat hij dubbel spel speelt. Jawel, in elk geval is dit onze enige mogelijke verdachte. Misschien dat hij wordt gechanteerd. Laten we zijn familierelaties er even aan gaan. Daar zijn we er gewoon mee klaar. We kijken getrouwd geweest. Twintig hm? jaar geleden gescheiden. Hm, vrouw is naar het buitenland vertrokken. Van haar is verder niets bekend. Naar het buitenland vertrokken? Ja. Verder heeft hij alleen nog maar een oude tante. Die woont in Londen. Daar is hij ook al niet erg intiem mee. Heeft hij er geen twee jaar gezien. Ja. Dat klinkt mij allemaal een beetje te opgelegd. De man bij wie alle draadjes samenkomen. Saboons, ja. mag ik een voorstel doen? Ja, zeker. Ik, uh, Ja, ik wou nog eens terugkomen op het idee van die prullenmanden. Uh, Sir Giles... Hij heeft daar even over zitten denken. toen ik dat op tafel gooide. en hij vroeg zich af. of er aan dat punt wel voldoende aandacht was besteed. Hm? Ja, maar heeft het idee toch verworpen? Nou, het zou me meer verwonderen als hij zonder meer een dergelijke kardinale fout zou toegeven. Ja, maar waarom zou iemand als Gregson. die door alle gegevens bij de hand heeft, carbonpapiertjes uit prullenmanden gaan halen? Dat, dat is er nou juist. Als mijn theorie juist zou zijn. Hm. dan vergroot dat meteen de kring van verdachten. Nou, laat eens horen, die theorie van ja. jou. Hm? Uh, die afdeling van Gregson is een gesloten afdeling, hè? Ja. Daar wordt door de bewakingsdienst streng de hand aan gehouden. Geen toegang voor onbevoegde, behalve voor de schoonmaakdienst. speciaal uitgezocht en doorgelicht. Wacht nou even, wacht nou even. Het, het moet dus voor iemand die hier werkt niet zo moeilijk zijn om na werktijd achter te blijven. Al of niet onder het mom van overwerk. Hij kan zich dan verkleden en zich onder het schoonmaakpersoneel mengen. Zou dat zo lang al opgewerkt blijven? Nou, laten we nou eens even veronderstellen van wel. Het is tenslotte maar een theorie. Hij zou dan de prullenmanden kunnen legen. En ergens de inhoud op zijn gemak nasnuffelen. Ja, goed, goed, goed. goed. Ik heb alleen één bedenking, Tim. Kopieën zitten er niet in. Hè, die worden gelijk vernietigd. Blijven dus de carbonnetjes. Hoe zou je daar nou iets zinners op kunnen lezen als die meer dan één keer gebruikt zijn? Dat zet je hele theorie op losse schroeven, want. Dit is een semi-overheidsbedrijf. En er wordt hier gewerkt met de normen van de overheid. En dat is: carbonpapier mag maar één keer gebruikt worden. om de leesbaarheid van de kopieën ja, te garanderen. Ja, ja, ja goed. Hm? Nou, prachtig. Hoe stel jij nou voor om te beginnen? We laten het schema van de schoonmaakdienst veranderen. Eens kijken of er iemand hapt. Eens kijken wat er gebeurt als wij voortaan de prullenmanden op een andere tijd laten legen. Binnen! Goedemiddag, heren. Goedemiddag. We hebben een afspraak met meneer Gregsen. Meneer Gregsen, verwacht u. Deze deur, alstublieft. Ja. Dank u wel. Zo. Gaat uw gang. Dank u. Nou, goedemiddag, heren. Middag. Komt u verder. Gaat u zitten. Dank u wel. Moet het bedrijf weer eens doorgelicht worden? Koffie? Uh, graag. Mag ik me even voorstellen, Bones en dit hier is mijn collega Vlad. Ja, Bones, mevrouw. Uh, Maatje, uh, kan ik hier drie koffie krijgen en zorg ervoor dat ik tot nader orde niet gestoord word? Uitstekend, meneer Geksen. En heren, u hebt het idee dat we hier niet efficiënt genoeg werken. Uh, dat kunnen we natuurlijk niet zo zeggen, zonder dat we eerst hebben rondgekeken... We moeten ons eerst eens goed inwerken, hè? Maar meestal valt het nog wel mee, hoor, met onze adviezen. Ik sta heel tot uw beschikking. Ik zal u, als u dat wilt, uh, persoonlijk rondleiden over onze afdeling. Ah, dank u zeer. Dank u zeer. Uh, Sir Giles heeft ons al een beetje een idee gegeven... van de manier van werken op uw afdeling. Maar wat ons daarbij <coughs> opviel, uh, meneer Gregson... twee dagen per week bent u zelf en uw secretaresse afwezig. Uh, uh, misschien is het wel een domme opmerking, maar... Wij vroegen ons af, is dat wel strikt noodzakelijk? Twee man iedere week twee dagen naar Parijs. Noodzakelijk, natuurlijk is dat noodzakelijk. Anders zou ik het toch nooit doen. Ik kan mijn tijd hier beter gebruiken. Uh, ja, dat bedoel ik juist. Uh, komt de continuïteit van uw werk niet in gevaar... als uw week zo in twee is gedeeld? Ik hoop niet dat u denkt dat onze wekelijkse reis naar Parijs... een soort uitstapje voor ons is. O, meneer uh, Flats, ja. Niet neemt u me niet kwalijk. Ik heb geklopt, maar ik kreeg geen antwoord. Hier is uw koffie. Hier. Nou, is het op het bureau, We vinden het wel wel, dank je wel. Ja, begrijp ons niet verkeerd, meneer Gregson. Wij kijken alleen maar naar besparingen op het gebied van tijd, geld en mankracht. Ja, en uh, Dit was wel een in het ooglopend geval. Het is niet altijd even makkelijk, die bilaterale projecten. Er moet veel tijd worden besteed aan het onderling contact. De manier van werken, de hele mentaliteit is mm -hmm. erg verschillend. Ja, ja, maar uiteindelijk ja. zal dit soort uitwisseling van gegevens... de volkeren dichter bij elkaar brengen. Uh, Dat zou zo zijn als alle landen... Uh, ik bedoel, als iedereen zou kunnen profiteren van onderzoekingen... maar ja, tot nu toe worden de resultaten angstvallig geheim gehouden. En... U begrijpt net zo goed als ik dat dat op dit moment niet mogelijk is. U heeft beloofd ons te zullen rondleiden. Graag, al vraag ik me wel eens af wat meer tijd kost. Onze manier van werken over het rondleiden van bedrijfsadviseurs. Wij zouden graag wat meer inzicht willen hebben in de van procedures... Op welke manier de gegevens waarmee u elke week naar Frankrijk reist... worden verzameld en verwijderd? Er zijn hier op de afdeling... bepaalde dingen die wij angstvallig geheim houden... zoals uw collega terecht opmerkt. Ik kan u alleen maar zeggen dat het materiaal in principe komt... van de verschillende laboratoria en teststations. Ja, hoeveel laboratoria? Dat maakt niet uit van de geheimhoudingspijn. Nee, nee, u hebt gelijk, want in die positie kan niet voorzichtig worden. Ja, als het zijn, u voldoende zijn te weten dat de gegevens die hier binnenkomen... worden vertaald in gangbaar Engels en daarna overgezet in het Frans. Ja, juist. Uh, uh, wat gebeurt er daarna mee? Valt het ook al onder uw competentie? Daarna wordt het op microfilm gezet. Dat is de veiligste manier om het mee te nemen naar Frankrijk. Wie maakt die film? Ikzelf. Uh, hoeveel mensen werken op de vertaalafdeling en op de typekamer? Wij hebben vier vertalers en vier typisten. Ja, dus. Hebben die allemaal een volledige dagtaak aan het verwerken van de gegevens? Niet altijd. Maar dan moet er moeten wel meerdere zijn zodat het werk uh, verdeeld kan worden. Uit ik begrijp het. U bedoelt uh, dat niet iemand alle gegevens onder ogen krijgt? Precies. Ja. Als ik het dus goed begrijp bent u de enige die alles kan overzien. Hm? Inderdaad. Ja. Mogen wij eens uh, rondkijken op de afdeling, de Donkere Kamer. Er maar mee, heren? Mag ik u daarmee Mag ik u voorgaan? Ja. Ja. Deze kant op, graag. Ja, Ik zal het even Zo, zo. Ja, ja. Wel, u ziet hier de laatste snufjes op het gebied van onder andere de microfotografie. Oh, dit ziet eruit als een gewone hè? Met dit objectief wordt het een verkleiningskoker, als u het zo noemen Ja. Voor ja. microfilms. Juist. Daarmee wordt een foliovel gereduceerd tot bijna niets. Ach, dus. Dus u kunt een hele bladzijde overbrengen op een, een stukje zo groot als een postzegel. Kleiner, veel, veel kleiner. hoe mogelijk. Het stripje dat ik iedere week mee naar Frankrijk neem... is niet groter dan een pleister. Oh. En daar staan dan zo'n 60 van. Wel, wel, wel. En uh, moet dat in één keer gebeuren? Ik doe het altijd in één keer, ja. ja, ja. Dinsdag, aan het einde van de middag. En uh, de rest van de tijd staat dan deze al leeg? Uh, ja, behalve als we iets moeten terugvergroten. En natuurlijk lebt dus er nu en dan in de middagpauze... wel eens iemand van de afdeling naar binnen... om zijn eigen foto's af te drukken. Maar dat laten we dan maar <laughs> hoogluikend toe. Ja, Familiekiekjes is heel belangrijk, natuurlijk. Maar wel op kosten van het bedrijf. Hè? We zullen wel strenger de hand moeten houden aan de voorschriften. Ze doen het in elk geval niet in de tijd van het bedrijf. En als u denkt dat het personeel efficiënter gaat werken... als hem bepaalde voordelen worden afgenomen... Dank u zeer, meneer Kweks. We hebben het hier nou al gezien. Als u mij niet kwalijk neemt, ik zal mijn secretaresse vragen... of ze de rest van de rondleiding willen verzorgen. Ik uh, zit krap in de tijd. En hier zitten de typistes. Daarachter de vertalers. Hmm. Nou, dat uh, ziet er goed uit, deze afdeling, hè? Ik ben bang dat er hier voor ons niet veel eer te behalen valt, Timothy. <laughs> Meneer Gregson heeft alles heel efficiënt geregeld, ja. Vindt u het prettig om hier te werken, mevrouw? Oh, zeker. Ik heb een goede baan. Vooral dat wekelijkse uitstapje natuurlijk. Ik hoop niet dat u daar verandering in gaat brengen. Nee, nee wees er maar niet bang, hoor. Meneer Gregson heeft ons erover overtuigd dat hij zijn tijd in Parijs hard nodig heeft. Ja. Mm -hmm. Ja, zouden we zouden misschien een uurtje later weg kunnen, maar meer ook niet. Uurtje later weg kunnen? Hoe bedoelt u dat? Het volgende vliegtuig nemen. Als meneer Gregson tenminste niet iedere week een afspraak zou maken... op het vliegveld voor we naar de stad rijden. Een, een afspraak? Met wie? Ik geloof niet dat je dat zou had, wat u Kan ik de heren misschien nog dienen met een kopje koffie? Ja? Gaat u maar mee. Alles wijst in de richting van Gregson. Hij is de enige die alle informatie krijgt. Hij is tegenover ons zo koppig als een oude steen. Wat vond je van dat meisje? Wat wie? Oh, die, die, die voor Blair? Ja, Marcia, de secretaresse, ja. Ik geloof toch niet dat dit de juiste tijd is om aan uh, meisjes te denken, Timothy? Ja. Ik weet het niet, maar... Weet je, het enige interessante... dat vond ik eigenlijk aan haar wat ze zei over Gregson. Hè, dat hij elke week op een vliegveld een afspraak heeft. Mm -hmm. Ja, dat te zeggen, dat zou... dat zou het andere eind van de lijn kunnen zijn. Ja, alles past precies in elkaar. Um... Je hebt het rapport van de Franse geheime dienst gelezen, hè? Er hm? staat geen woord in over een afspraak op het vliegveld. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat wekenlang over het hoofd zouden zien. Nou oh, ja, goed, maar daar komen we gauw nog achter. Ik zal zo Charles vragen of hij contact wil opnemen. Uh, de oplossing kan veel eenvoudiger zijn. Hoezo? Het meisje liegt. Ach, waarom zou dat meisje nou liegen? En Boons, heb je op de gelet? Wat bedoel je nou? Uh, ik bedoel hoe ze eruit zag: charmant. Goed verzorgd. Goed gekapt. Oh, laat je toch erg makkelijk afleiden, Timothy. En goed gekleed. Wat zij daar aan had, komt, als ik me niet vergis, van Carême. Eén van de duurste modehuizen van Parijs. Hoeveel verdient zij er? Nou, kijken, dat zal ik even kijken. Dat zal ik je direct vertellen. Nou, hier. Dus niet veel meer dan een gewone secretaresse, zeg. 15.000? 15.000. Dus is niet veel voor zo'n baan. Nou ja, dat zal wel komen als ze eigenlijk maar drie dagen in de week werkt. Hè? De rest van de tijd is ze op reis, op kosten van de zaak. Dat is natuurlijk ingecalculeerd. 15.000. Lijkt me nauwelijks genoeg om er zo bij te lopen. En nog dure juwelen ook. Heb je die broche gezien? Dacht je dat dat een duurstuk was? Nee. tegenwoordig krijg je alle soorten namaak voor een habbergratstal... die invoeruit zien aan je pand. Dat is niet zo echt te onderscheiden. Dat zou jij als verzekeringsexpertig moeten weten. Ja, hm? natuurlijk. Maar dat werkt aan twee kanten. Als ik een duur stuk zie, dan weet ik ook dat het een duur stuk is. Hmm. Ja, goed. Als jij denkt dat je een knopjespunt gevonden hebt, dan ga je er toch op doen. Maar ik hou het voorlopig ook, Gregson. Wat staat er nog meer in dat dossier van haar? Waar eh, komt zij eigenlijk vandaan? Um, ja, hier. Ze is Amerikaanse. Ze heeft gewerkt bij NASA. Dus het is minder meer uitgeleend, hè? Uh, zei Sir Giles niet dat er hier veel onderzoek is verricht voor de Amerikaanse ruimtevaart? Ja, natuurlijk, dat zal het wel zijn. Ja, ja en dat verklaart gelijk waarom het er zo, uh, zo duur uitziet. Als er naar de beetje rijke familie komt, hoeft zij dan maar niet van de salarissen leven. Ik zou toch wel eens wat meer van de willen weten. Staat er verder nog iets bijzonders in de papieren? Nee, nee, nee. Kunnen we dat in Amerika laten verifiëren? Jongen, hebben we de tijd toch niet voor? Vergeet, vergeet niet dat we dinsdag met een pasgelare oplossing voor de dag moeten komen. Ik zal eens proberen een praatje met haar te maken. Misschien worden we dan wat wijzer. Ik denk van die serieus dat dat meisje er iets mee te maken heeft, Timothy. Hoe zou ze naar het materiaal moeten komen? Gregson is een. En mijn carbonpapiertheorie enige... dan, Bones. Heeft al iemand gereageerd op de verandering in het dienstrooster van de schoonmaker? Ja. Gregson? Goedemiddag. Heb je een weekend gehad? Oh, met ja, Is dankjewel. Deze plaats, hè? Ja, natuurlijk. Mag Uit. ik bij uw u komen zitten? u. Schiet u al op met uw werk? Oh, oh nou ja, we zijn er maar vast begonnen. Maar ik geloof wel dat ik een idee heb hoe we de zaken moeten aanpakken. Is het ja. eigenlijk leuk werk, efficiency expert? <laughs> hoe weet u dat ik een expert ben? <laughs> nee, nou, hartstikke. Het, uh, ja, het is, het is leuk werk. Je komt in ieder geval wel eens aardige mensen tegen, zoals u bijvoorbeeld. Zeer vereerd, zeer vereerd. Duurt dat lang zo'n bedrijf door je ligt, hè? Ligt eraan. Gaat u ook eens een keer mee naar Parijs? Ach, is dat een uitnodiging? Oh, Ik zou het enig vinden. Hij zou ik eindelijk eens kunnen uitgaan met iemand. Uh, neemt meneer Gregson nu nooit eens ergens mee naartoe? Nee, hoor. Hij werkt tot diep in de nacht. Zolang de Fransen nog iets te vragen hebben, moet die blijven. En uh, u bent s'avonds vrij? Ja. Jammer. Jammer, het zit er niet in. Oh. Ik ben trouwens niet rijk genoeg om zomaar ineens oh. naar Parijs te Nou, dat zou best meevallen. Ik heb niet zo'n dure smaak als u denkt. Het gaat me gewoon een beetje om gezelschap. Sorry, ik moet ook niet op de uiterlijke dingen afgaan. Maar ik dacht, uh, die, die dure broche. Oh, en zo. vindt u mooi, een broche? Ja. Ja, het is ook iets heel speciaals. Ja, hij is schitterend. Ja, hij is met de hand gemaakt oh. door een mannetje in Hatton Garden. In Londen? Ja. Ja, hij schijnt de enige te zijn die dit soort werk nog doet. Hij maakt allerlei insecten, na. Nou, heel nauwkeurig. Vlinders en kevers en torren. Ja. ja. en gebruikt hij werkelijk de mooiste materialen. Kijk maar, diamantjes voor de ogen. Schitterend. En allerlei soorten edel Ja, en dat, uh, dat schild is dat uh, roodgak. Ja, ja. En het is precies de kleur, hoor. Het is ongelooflijk. Ja. Het ja, staat u erg goed. Het, het is een coquinelli daar of zoiets dergelijks. Ik, hij wist alleen nog maar de Latijnse naam en ik hoop dat ik het goed onthouden heb. Dus ik zat er toch niet zo ver naast, hè? Hoezo? Het uh, moet wel een duur succes. zijn. Ja. Het komt prachtig uit op die jurk. Echt. Ja, Karim. Pardon? Gekocht bij Karim in Parijs. Dat is een modeontwerper. Ach ja. Een paar weken geleden ben ik er s'middags even tussenuitgeknepeld. Toen heb ik hem gekocht, eigenlijk voorbij mijn branche. <laughs> Dan moet je toch iets behoorlijks bedragen, vindt u ook niet? U moet toch eens zeggen dat u geen dure smaakt. Mm. Zo'n uh, exclusieve broche. Mm. Ja, je krijgt in ieder geval iets moois voor je geld. Mm. Uh, als u mij niet kwalijk neemt, u moet er mm. niet van doen. Oh. Ik moet weer aan het werk. En Jammer. wat dat Parijs betreft... misschien zou ik toch wel iets kunnen regelen. Oh, dat zou ik ontzettend gezellig vinden. Ach, ik uh, kom u nog wel eens ergens tegen. Vast wel, je voorbij. Vast wel. Ho, oh, meneer Gregson. Ik kom u tegenwoordig overal tegen, geloof ik niet. Ja, ja dat hoort bij ons werk, meneer Rex, Dat hoort bij het werk. Hè. Maar dat komt goed uit, ik wil u toch het een en ander vragen. Nou, dat is niet makkelijk uit te leggen aan een leek wat hier allemaal gebeurt. Nee, nee, daar gaat het niet om. Ik, uh... Kijk, dit is een van de proefstations. Hier worden onze vindingen uitgetest. In deze cabines kunnen we kunstmatig de omstandigheden nabootsen die zich voordoen op de verschillende hoogtes. Uh, in die middelste kunnen we gaan tot 30.000 voet. En draai, dan draaien de motoren ook op volle snelheid. Maar waarom worden die motoren niet gewoon op de grond getest in de buitenlucht? Om met grotere zekerheid een prognose te kunnen geven over de werking van de motoren en de verschillende onderdelen straks in de praktijk. Wij bootsen hier allerlei verschillende condities na: uh, lage vochtigheidsgraad, zoals boven gebieden met een heet klimaat. Uh, IJsafzetting, zoals boven de poolgebieden enzovoort. En de motor moet onder alle verschillende omstandigheden kunnen blijven functioneren. En waar de afstanden tegenwoordig worden afgelegd in uren, in plaats van in dagen of in weken, moet het materiaal ook bestand zijn tegen snelle klimaatwisselingen. En de snelheden zullen ook steeds hoger worden. Uh, we denken nu nog in de orde van grootte van Mach 1, zo rond de uh, 1200 km per uur. Maar het zal niet lang meer duren of we bereiken Mach 3, ook in de burgerluchtvaart. Dat begint met een beetje te duizenden. Maar. Kunnen we niet ergens praten waar het een beetje rustiger is? Oh, als u wilt, uh, deze kant. Op. Ja, graag. Ik ben bang dat ik al die technische dingen toch nooit zal begrijpen. Hoor. Nee, maar toch hangt u leven ervan af. De vindingen die we hier doen worden niet alleen toegepast in de ruimtevaart... maar ook in de burgerluchtvaart. Ja, nou ja, ik hou maar liever bij mijn werk. Ik hoop niet dat u, althans wat mijn afdeling betreft... te veel veranderingen zult voorstellen. Ik heb in de loop van de jaren de gang van zaken voldoende gestroomlijnd, geloof ik. Het zou jammer zijn als mijn werk door, door buitenstaanders weer door elkaar zou worden gegooid. Nee, nee, u hebt gelijk. Nou, zo een paar dingen die ik zou willen. Zoals het legen van de prullenbak op een andere tijd? U gelooft er verder niet dat, dat, dat het enige verbetering is. Hebt u er iets op tegen? Ja, zeker heb ik er iets op tegen. Nu dat midden op de dag gebeurt, wordt iedereen op de afdeling gestoord. Ik hoop niet dat u nog meer van dat soort uh, kleinigheden voor ons in petto hebt. Ja, eerlijk gezegd is nog iets die uh, reis naar Parijs. Ik dacht dus. dat u dat al voldoende duidelijk had gemaakt. Is het mogelijk dat u een vliegtuig later neemt en een uurtje later vertrekt? Nou, wat denkt u nou, daarmee voor tijd te winnen? Dat ene uurtje op woensdagmorgen kan ik toch niet op mijn kantoor doorbrengen. Waarom vertrekt u altijd een uur te vroeg? als u het precies wilt weten... om privéredenen die u niets, maar daar ook helemaal niets aangaan. gaan. En als u mij niet kwalijk neemt, ik moet wel aan mijn werk. <laughs> ik denk dat je binnenkort nog veel gewaaijers zult zijn, hoor, Craxen. Ik geloof dat ik iets op het spoor ben, Boons... Maar ik geloof dat je verder geen moeite hoeft te doen. Mm -hmm. Nee, Gregson heeft zich voldoende blootgegeven. In Parijs met zijn geheimzinnige ontmoetingen iedere week... en hier met die schoonmaakdienst. Een voortreffelijk idee van jou trouwens, hoor. Dankjewel. Ah, ja. Als hij hier niet in wat juist Gregson met de inhoud van de prullenbakken moet. Als iemand de informatie op maat gesneden onder zijn neus krijgt, is hij het wel. Hm? Dan hoeft hij verder geen trucs vooruit te halen. Tje. maar ja, dat, dat contact in Frankrijk dan? Het is Gregson niet. Hoe weet je dat zo zeker? Ja, noem het intuïtie. Hij is er gewoon een man niet naar. Hij is iemand die volkomen opgaat in zijn werk. Hij is toegewijd. Het oh, kan hij toch wel een politiek onbenul zijn. Daarom kan hij er ook nog wel gechanteerd worden. Toch zou ik graag willen, Bones. Dat ja. hij de zaak nog eens doorgaat. Ogenblik. Ogenblik. Bones, heer. Inspecteur. Ah, sociaat. We hebben het antwoord van de Franse Veiligheidsdienst binnen. Mooi zo, en? Braxton heeft iedere woensdag een afspraak met een vrouw. In de VIP-lounge op Le Bourget. Alsjeblieft. En waarom stond dat niet in hun rapport? Ze hebben het weggelaten uit een soort uh, discretie. Ja, ja. U weet hoe die Fransen zijn. Ziet eruit als een geheime liefde of iets dergelijks. Nou, weer de worden bedankt. Hadden ze een hoop werk kunnen schelen. Wat bent u van plan? Wel, op we op heterdaad betrappen. Op het moment dat hij de informatie doorgeeft. Oei, is dat niet een beetje riskant? Hij heeft deze week belangrijke documenten bij zich. Maar toch lijkt me dat het enige wat erop zit, Sir Giles. We zullen hier ons landencampagne opmaken en dat met u bespreken. Goed, graag. Ik verwacht u zo snel mogelijk. En alvast gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Ja, nou laten we de dag nou niet prijzen voor het avond is. Tot straks, Surtjaas. Nou, je hebt dat gehoord. Wat gehoord? Een vrouw. Iedere woensdagochtend op Le Bouzet. En die Fransen ben denken aan een affaire d'amour. Hebben zeker nog nooit van Maat gehoord. Waarschijnlijk hebben ze gelijk. Nogmaals, het is ze niet... En als je me nou één dag de tijd geeft, dan zal ik dat bewijzen. Eén dag, als je ja, dan één maar op dag. tijd terug bent voor de operatie oh, van woensdagmorgen. Dinsdagavond ben ik hier terug. Nou, goed, goed, dan kan ik in die tijd op papier in orde maken voor de arrestatie. Zullen we wel een hoop romslomp geven op vreemd grondgebied? Succes ermee. Tot morgen. Ho, ho, waar ga jij naartoe eigenlijk? Ik geloof dat de oplossing van het raadsel in Londen ligt. En, inspecteur, waar blijft die jonge medewerker van u? Ik weet het niet, Sir Giles. Hij had al lang terug moeten zijn. Wat denkt hij daar nog te vinden in Londen? Ik weet het niet. Hij, hij volgt zijn eigen weg. Maar ja, laat hem zijn gang maar gaan. Hè. Hij is jong, hij moet het allemaal nog leren. Maar hij heeft een helder verstand, hoor, die jongen. Mm -hmm. Ik hoop dat hij met iets voor de dag komt. Ik blijf hopen dat we niet onze beste man hoeven te verliezen. ja. En ik vrees dat u toch beter de waarheid onder ogen kunt zien, Sir Giles. Binnen. Ah, daar hebben we onze speurder. Nog net op tijd. Goedemiddag, Sir Giles. Ja. Het uh, spijt me dat ik zo laat ben, maar er waren wel tien... Het was natuurlijk precies de laatste veel tijd verloren. Tien Bat. Dat kan wachten. We moet als de bliksem weg midden we op tijd zijn om er morgen in Parijs op te wachten. Je zult de naam op het arrestatiebevel moeten veranderen, Boons. Ik heb geen arrestatiebevel. De Franse politie zal ons assisteren. Zij zullen de aanhouding doen op onze aanwijzingen. Hij zal op heterdaad worden betrapt. Zij zal op heterdaad worden betrapt. Ik heb de indruk dat de heren langs elkaar heen waren. Ik zal het onderweg allemaal uitleggen. Alle stukjes van de puzzel passen in elkaar. Je bent er al zeker van je zaak. Ik laat ik af laat ik mijn verdachten niet ontsnappen. Maar waarom laat u ze dan niet allebei? Arresteren. Ik zal graag meegaan om bij het eerste verhoor te zijn. Het gaat er in de allereerste plaats om dat de spion gegrepen wordt. Wie het dan ook mag zijn. Ja, Timothy, mm -hmm. heb je al iets? Nee, niets. Hij heeft een uur zitten praten met een alleraardigst meisje. Jong kind... Onze dochter wil zijn. Maar ik heb, uh, ik heb niet gezien dat er iets werd uh, uitgewisseld. Dat dacht ik al. Hij komt niet naar beneden. Meisje wordt dadelijk aangehouden. En jij? Heb je al wat? Nog niet. Maar het moet nou ieder moment gebeuren. Als je theorie juist is dan? Er zit rustig de krantje te lezen. Hij heeft met niemand contact gehad. We hebben ons op de een of andere manier... Hé, hey, meneer, je kunt hier niet Wacht eens even. Zie je dat? Hm? Die kerel liep met opzet tegen doen. de hoog. Door broosjes gevallen. Precies. Die kerel raapt me voor de rom. Als de bliksem mag dat die man aan booms. heb je cracks in ook. Ik regel het hier wel verder. Als hij Als je achter die man aan gaat. Maastje, wat is er? Ja, die man liep die, die, die erin op. Ach ja, die Fransen hebben ook altijd zo'n haast opgewonden volkje, hoor. Geef mij Engeland maar. En dat zag jij als Amerikaans? Ja. Je trekt het anders wel aan, hè, geloof ik. Je wordt bijna iedere week om vergelopen. Goedemorgen, meneer Gregson. Goedemorgen, van Bland. Ach, meneer Flood. Blij u te zien. Ik wist al dat u van gedachten zou veranderen. Meneer Flood, wat doet u hier? Uw bemoeiningen gaan wel erg ver. Mag ik u beiden verzoeken met mij mee te gaan? Wat? Wat heeft dat te betekenen, jongeman? Weet je wel tegen wie je het hebt? Ik zal voor... gaan. Raad u rustig mee. Deze beide heren achter u zijn van de Franse politie. Ik raad u aan geen domme dingen te doen. Hier maar binnen. Sir Giles, wat heeft dit alles te betekenen? Er is geen twijfel meer mogelijk. Nee, Sir Giles. Op heterdaad betrapt. Betrapt? Waarom betrapt? God dank. Dan raken we tenminste niet onze beste man kwijt. Maar u raakt een spion kwijt, Sir Giles. Juffrouw Marcia Blair, alias juffrouw Mary Blaine, u staat onder arrest. Ik moet u waarschuwen dat alles wat u zegt tegen u gebruikt kan worden. Het spijt me van het avondje in de lichtstad. U kunt mij nergens van beschuldigen. U wordt beschuldigd van spionage. Ach, woens, heb je? Precies zoals je had voorspeld. Jullie kunnen allemaal doodvallen. Bosje, hoe kun je? Besef je niet wat voor schade je brokken aan Engeland en Frankrijk? Ik begrijp... ik! ik. Wat is dat? Ja. Laat me dat door oh. Zo, je probleem. Geeft u dat maar even aan mij. Ah. Ze probeerde haar broche weg te gooien... Dat zou jammer zijn, want dan waren we een mooi bewijsstuk kwijt geweest. Bewijsstuk? Smokkelde ze gegevens in een broche? Niet in een broche, maar erop. Ze heeft mezelf op het idee gebracht. Ze noemde de broche die toch duidelijk een onze lieve heersbeestje voorstelt een Coccinellida. Dat is de Latijnse naam. Oh, en daarom begreep je dat ze een uh, buitenlands moest zijn? Dat wisten we natuurlijk al lang uit haar dossier. Maar het zou best dus kunnen blijken dat ze geen Amerikaanse is. Juffrouw Blair... Ik zeg geen woord zonder mijn advocaat! U zult nog advocaten genoeg kunnen raadplegen, Juffrouw Blair, Maar ik denk niet dat er één is die u kan helpen. Hoe bracht u dan die, die broche in verband met spionage? In de eerste plaats de prijs. En in de tweede plaats de stippen op het schild. Daar kom ik straks op. De, de, de prijs van zo'n stuk staat in geen enkele verhouding tot het salaris van een secretaresse. Hm. En toen mijn belangstelling was gewekt, ben ik eens gaan praten met de man die de broche had gemaakt. Ze had me min of meer verteld waar ze hem had gekocht. Hatton Garden. Waarom moeten er nou precies op Hatton Garden duizend juweliers zijn? Als deze het niet is, dan geef ik het maar op. Wat kan ik voor u doen, meneer? Mijn naam is Vlad. Verzekeringen. Nee, nee, nee. Niet nodig. Ik zit tot mijn nek toe vol met verzekeringen. Nee, nee, nee, nee daar gaat het niet om. Uh, ik ben inspecteur van een verzekeringsbedrijf... en ik wilde een paar inlichtingen van een van uw klanten, juffrouw Blair. Marcia Blair. Ik hoop tenminste dat ze een klant van u is. Ik ben al bij een aantal collega's van u geweest. U bent mijn enige hoop. Blair, zei u? Oh, ik zal zien wat ik voor u doen kan. Uh, herkent u haar misschien op deze foto? Mm, nee, nee. Uh. Tja, ja, wacht eens. Ja, maar dat is niet uw vrouw Blair. Dat, dat meisje heet heel anders. Ze heeft toch al wat gekocht in de tijd? Een broche in de vorm van een lieve heersbeestje. Nou, eens even kijken. Het zou kunnen zijn... Ja. Ja, ja, ja, hier heb ik het. Mary Blaine heeft twee brosjes gekocht. Handgemaakt. Lieve heersbeestjes, ja, ja, inderdaad. Mary Blaine, zegt u. M.B. Marcia Blair. Komt u maar even mee, want ik heb mijn apparatuur nog aanstaan. Alles op. Al het zilver over mijn werkbank. Wat kost zo'n brochel? Zo'n lieve heersbeest. Ja. Oh, schrikt u niet? Bijna 10.000 gulden. Zo, zo, ja, zo. ja, en alles met de hand gemaakt. Ik ben waarschijnlijk de laatste in Londen die dat toch doet. Ja. Alles precies naar de natuur. Hoe vindt u deze bombes? Bombes? Voor mij is dat gewoon een dag. Oh ja, neemt u me niet kwalijk. Ja. Op de platen die ik als voorbeeld gebruik... staat alleen de Latijnse naam. Vaak weet ik zelf niet eens hoe die diertjes allemaal heen. Mag ik die eens zien? Die plaat van het lieve heersbeestje. Oh ja, maar natuurlijk, daar ligt het boek. Kijk u maar... Mm -hmm. Prachtige platen zijn dat, zeg. Ja, ja, ja, hier. Ja. En u maakt uw ontwerpen precies naar de natuur? Tot in ieder detail, meneer. Ja, daar ben ik heel trots op. Het is vaak bijzonder moeilijk de juiste materialen te vinden. Juiste... Uh, niet alleen de materialen, maar ook de vorm, de tekening. Is die volkomen identiek? Een volkomen gelijkenis, meneer. Dus de broche van juffrouw Blair... Ik bedoel, juffrouw Bleen had zeven stippen. Mm -hmm. Net als op de plaat hier. Oh, maar er zijn nog meer variaties. Maar die met zeven stippen komt het meest voor hier. Nou ja, dus maak ik ze met zeven stippen. Mm. Nee. Niet meer of niet minder? Ja, wat denkt u wel? Ik zeg u toch, al mijn ontwerpen vertonen een volkomen gelijkenis. En toen wist ik het zeker... Ik had iets geks gezien aan deze broche. Wat wist u dan zeker? Wat de manier was om de berichten over te brengen. Kijk u maar. Hier is de broche. Alsjeblieft. Dank okay. u. Zeven stippen. Mm -hmm. Ja, nou die andere. Laat het zien, En dit hier... Dat is de broche die gevonden werd op de man die net werd gearresteerd. De man die tegen juffrouw Blair was opgelopen in de aankomsthal beneden. En u ziet, heren... Acht stippen. En die achtste stip is... Ach, heeft u misschien een pincetje, Juffrouw Blair? In uw nagel gaan u of zo. Blijf van mijn tas af. Alsjeblieft, Thérèse. Dank je, broers. Die achtste stip is. Alsjeblieft. Wow. Oh. Een, een micropunt. Precies. Ik dacht dat die doorspionnen al lang niet meer gebruikt werden. Nou, als iedereen dat denkt, is dat precies de tijd om er weer mee te beginnen. Hè? U hebt onszelf de donkere kamer laten zien, meneer Gregson. Ja. U hebt ons uitgelegd dat de apparatuur geschikt was... om opnamen tot in bijna het oneindige te verkleinen... tot je een micropunt krijgt. En, nou ja, toen ik die brosch zag met die stippen... Een prima deductie, meneer. Nee, maar, maar, maar hoe kreeg ze haar informatie dan? Iedereen op de afdeling krijgt toch maar uh, een klein gedeelte te zien... van wat er wekelijks naar Frankrijk gaat. Die informatie kreeg ze heel eenvoudig... Ze verzamelde de carbonpapiertjes uit de prullenbakken. Dat was de allereerste veronderstelling waar wij van uitgingen. En het moet wel zo wat waar zijn. Mevrouw vrouw Blair is misschien wel zo vriendelijk om te vertellen hoe ze dat precies gedaan heeft. Denk niet dat je een woord uit me krijgt. Maakt u zich maar geen zorgen, mevrouw vrouw Blair. Dat komt best in orde. Nee, maar, maar, maar hoe kun je nou teruglezen wat er op carbonpapier getikt is? Nou, in de eerste plaats werden de carbonetjes maar één keer gebruikt. Dat is voorzichtig. Dat is waar, ja. Ja. Mm -hmm. Nou, en dat is wel heel gemakkelijk om met bepaalde chemicaliën afdrukken te maken. Het wordt dan wel wit op zwart en een spiegelbeeld... maar heel duidelijk leesbaar. Hmm. Dat is een mogelijkheid waar nooit iemand nee, aan gedacht het het heeft. Ja, maar toen we zover waren, hebben we het schema van de schoonmaakdienst laten veranderen. Om te kijken of iemand zou reageren. En de enige die reageerde was jij, Gregson. Nou, ik heb de heer Boons hier al uitgelegd waarom. Ik vond dat mijn mensen daardoor uit hun concentratie werden gehaald. Hè. Het spijt me, Gregson... <tie> dat ik je ook maar een moment en je getwijfeld heb. Maar toen ook nog bleek dat je iedere week een afspraak had. Waarom heb je ons daar nooit van verteld? Uh, uh, ik dacht niet dat het nodig was. Het is uh, druk privé en het is in het buitenland. Kom, kom. Niemand hoeft er zich voor te schamen... dat hij een vriendinnetje heeft. Het, uh, het is mijn vriendinnetje niet. Het is mijn dochter. Mijn vrouw is destijds naar Frankrijk vertrokken. Ik heb haar nooit meer gezien. Maar verleden jaar heb ik toen mijn dochter weer ontmoet. We kunnen heel goed met elkaar opschieten. Ze is ook alleen voor mij hier op het vliegveld gaan werken. Zodat we elkaar iedere week een uurtje kunnen zien. Dank je voor je openhartigheid, Gregson. Ja. Uh, nou, ik, ik had er geen idee van dat er ergens een lek was. Hoe groot is de schade? We zullen zien wat we nog kunnen herstellen. Ik stel voor dat wij wat gaan drinken op de goede afloop. Dan kunnen juffrouw Blair en haar medeplichtigen wel overlaten aan de politie. Cheers! Ik moet u feliciteren met uw succes, heren. Je hebt je kanen geweerd, Vlad. Ja, dank u, cheers. Ja, ik heb je niet voor niets gevraagd mee te werken, Timothy. Nou, het heeft anders moeite genoeg gekost om je te overtuigen. Oh, oh, oh, oh. Nee, maar als ik het dan goed begrijp, meneer Booms, als het aan al u had gelegen had u mij gearresteerd. Ja, u dat u schijnt toch heel erg tegen u. En, en meneer Vlaat, en ondanks dat hebt u toch doorgezocht in een andere richting... tegen de zin in van uw collega. Maar waarom? Ach, ik geloof dat het gezicht van een mens iets weerspiegelt van zijn innerlijk. En uh, u hebt gewoon niet het gezicht van een bedrieger? De manier waarop u opgaat in uw werk. Ik, ik kan me echt niet voorstellen dat u maanden zit te werken... aan de verbetering van een bepaald ontwerp... om het dan aan de tegenpartij te verkopen. Ja, nou, en zo zie je... een mens weet nooit hoe die overkomt bij een ander... Uh, Sir Giles, uh, kan ik u wat vragen? Alles wat je maar wilt, Braxton. Het overleg met de Fransen kan gewoon doorgaan vandaag? Ja, natuurlijk. Als ik dan uh, vrijdag vrijneem? Natuurlijk, om te bekomen van de schrik. Ja. ja. Mag ik u dan uitnodigen, meneer Flutter... om het weekend met mij in Parijs door te brengen? Waarom niet? Ik heb het tandenborstel bij me dus. Ik weet zeker dat en mijn dochter u graag zal ontmoeten. Heur je dat, Bones? Mm -hmm. Wij komen er weer niet aan te passen. <laughs> De volkomen gelijkenis, door Maurice Cohen. Vertaling: Tom van Beek. Rolverdeling: Sir Giles Smith, Gijs Stich. Marcus Bones, Jan Workers. Timothy Flood. Hans Kassenbach. Juwelier... Frans Kokshorn. Marcia Blair... Marijke Merkens. Draxen... Hans Vierman. Technische realisatie... Koor de Goort. Assistentie... Bram Hengeveld. Regie... Bert Dijkstra. Zo, nou dat weet u dan ook weer. Heerlijk zo'n stem. Was wel spannend in het afkondigen... Vond ik, nou, zo'n afkondiging, dat hoor je toch tegenwoordig niet meer. En zelfs de assistent-technicus werd genoemd. Heer, heer. Nou, hoe vond u hem verder? Misschien wat gedateerd, maar toch leuk wel. Ja, en lekker bloedserieus En zo helemaal de hoorspelkerntoon. Ja, toch? Goed. Ko van Gemert. Vannacht even ietsje eerder. Hij zoekt en leest poëzie voor de late nacht. Het is nog steeds pikkedonker. Nog een laatste over, over reizen, waar ik de afgelopen twee keer ook iets over gelezen heb. Je bent heel erg een reiziger, hè? Ik ben een enorme reiziger. Ik reis heel graag en vooral graag naar Japan. En daar wilde ik nu toch wel nog even iets over zeggen. Oh, wat, wat trek je zo? Ja, de mensen, de natuur, de wijze waarop alles daar geregeld is. Het eten natuurlijk, de zintuinen, veel hoe bedoel je, wat, wat is er zo sprekend, aan de, uh, sprekend anders aan hoe het geregeld is? Nou, het is goed geregeld in de zin van... Ja, sorry dat ik het moet zeggen, dat is een vreselijk uh, oudbollige uitspraak. Maar de treinen rijden bijvoorbeeld altijd op tijd. Dat is als je met de trein rijdt, heel fijn. En verder... Uh, ik heb wel eens een keer uh, urenlang mijn tas laten staan. En, en, en nou ja, ik heb zo even gevraagd aan een, aan een vrouw of ze er even wil, wilde kijken, maar het liep wel uit de hand. Maar die, die, het zal dus absoluut nooit gestolen worden. Ja, er zal wel eens wat gebeuren, maar het is echt uh, buitengewoon prettig om... om, om uh, nou ja, in zo'n land zijn wij niet het idee dat je voortdurend uh, wordt overvallen. En zo. Er is wel maffia, maar die kom je als toerist niet zoveel tegen. Ik hou ook erg van sumo-worstelen. Ik ga altijd naar zo'n toernooi. <lacht> en ze zeggen wel eens uh, flauw dat ik me langs ook eet in een, in een sumo-worstelaar. Tot een sumo-worstelaar. Ja. Um, nou, nou ja, het theater, het Japanse theater. Wel eens daar zo'n kabuki-voorstelling Die duurt ongeveer zes uur. Dat was weer vijf en een half uur te lang. Dus na een half uur ben ik weer maar weggegaan. Maar dat is buitengewoon mooi om te zien. Wat ik ook heel mooi vond zijn die woodblock prints. Waar ook bijvoorbeeld van Gogh door geïnspireerd is. Ja. Dat, als ik in Japan ben, probeer, probeer ik altijd wel een aan te schaffen. Dus dat, dat vind ik erg mooi. Okay. Die zijn vaak gemaakt met, als, als beeld en de kabuki spelen. Ik vond het buitengewoon mooi. Nou ja, nu wil ik even iets zeggen over een, een dichter. Misschien wel de ber beroemdste dichter van Japan. Die leefde van 1644 tot 1694. Dat is allemaal enige tijd geleden. Matsuo Basho. En dat is iemand die um, een van de eerste was die haiku schreef. Dat zijn van die korte drie regelige gedichtjes. Um, ...het eerste uh, regel, die moet vijf lettergrepen bevatten... ...het tweede zeven en het derde weer vijf. En Basjo die schrijft heel veel, heel vaak komt de natuur erin voor... ...en vergankelijkheid. Dus ik zal er eentje maar lezen. Maar dat, dus, dat, dat, dat kan je toch helemaal nooit... Controleren, want dat is toch in het Japans geschreven? Als ja. je het vertaalt... Ja, dat is heel moeilijk uh, vertalen. Ik, ik zou dat heel goed in het Japans nu kunnen voorlezen... want ik heb het voor me, maar ik spreek uh, nog lezen. Dus dat wordt dan Hasi Ikea... Orade mama Tama Matsuri... en dat is dan... Lotus in de vijver... Ongeplukt zoals hij is... Het feest van de dood. Dat is dus een van die, een van die haiku van, van Basjo. Ik zal er nog eentje lezen. Leg neer bij de wilg de walging de begeerte die leeft in uw hart. Uh, Basjo die schreef ook uh, proza... En hij, heeft een, een, een, een, hij was altijd aan de wandel en hij heeft over zo'n wandeling een boek geschreven, dat is ook vertaald. De, de smalle weg naar het hoge noorden heet het, meen ik. Ik heb het, ben het even vergeten op te zoeken, maar ik dacht dat het zo heet. Ik heb het gelezen en we hebben ook een deel van die wandeling nagedaan. In Japan, alleen hij deed het wandelend en wij met de auto. Dus dat was een enige verschil. En bij zo'n wandeling is hij ook uh, ernstig ziek geworden en overleden. En mensen met wie hij was, die vroegen aan hem van... Uh, nou, schrijf daar nog een soort afscheidshaiku." maar dat deed hij niet. Maar hij had wel de ochtend van zijn dood dit geschreven. Ziek op deze reis, over de dorrevelden blijven de dromen. Het moeilijk bij zo'n haiku is, ik, ik, ik moet je nu eerlijk bekennen dat ik er helemaal niet van hou, omdat het altijd zo, dat ik zeggen zo zweverig is. Je kan, je kan alles opschrijven en dan met een beetje melancholiek ondertoon en dan denk je, poepoe, die schrijft het fijne gedicht, dus ik ben er niet zo op. Er zijn ook op een gegeven moment ontstonden er ook hele haiku kringen van als ik het als ik goed ben ingediend, middelbare dames die dan met elkaar ook zaten te haikuën. Dat, dat lijkt mij niet zo, dat hou ik niet zo van. Maar goed, er zijn zeker ook wel moderne haiku geschreven. Ik heb er ook eentje meegenomen, bijvoorbeeld deze. Na de plechtigheid, tientallen handen schudden, geen naam onthouden. Dat is nog wel een goede observatie. Of deze, het druppelen van een waterkraan beklemtoont de stilte in huis. Ja, weet je, Herman van Rompuy, die voorzitter van de Europese Raad... dat is echt een haiku-schrijver. Die heeft ook een haiku-bundel uitgegeven. En een heleboel mensen dachten daarom ook... nou, dat kan ook niet veel wezen. Ik weet niet hoe die het doet eigenlijk. Maar uh, ja, wat ongeveer de doodsklap van de haiku is geweest... dat eind jaren zeventig... kwamen die bescheurkalenders van, van de Deby uit... en daar stond regelmatig een haiku op geschreven ja. door, door <laughs> uh, en uh, ik wil tenslotte daar een paar lezen Bijvoorbeeld, van, van, van, van, ja, Kees ja, van Kees van Kooten de bloeiende struik ik zoek op hoe zijn naam luidt dan is hij mooier of deze de poes op mijn schoot ik begin braaf met aaien zo zet je hem aan en deze tenslotte vind ik ook wel mooi ja. hoe vertederend de pornoacteur schaamt zich voor zijn pa en ma. Kant 2, demonstratie 4. Er is nog een ernstige schier En wel van zij die communicatie weigeren. Verdominicatie. Maar ja, ik kan het je niet vertellen, weet je. Uh, nou... Dan vertel je het niet. Maar het is erg belangrijk dat je het weet, gewoon toch? Nou, uh, zeg het dan. Ik wil het je wel vertellen. Maar ja, het komt toch niet over, ben ik bang. Ja, nou, uh, dan vertel je het niet. Ja, maar het zou voor jou zelf ook erg goed zijn als ik het vertelde. Nou, zeg het dan. Ik kan natuurlijk wel proberen om het te vertellen. Ja, tuurlijk. Uh, baat het niet, dan schaadt het niet. Hoe bedoel je dat? Nou, uh, gewoon. Baat het niet, dan schaadt het niet. Ja, maar wat bedoel je daarmee? Uh, ja, baat het niet... Uh... Wat, wat, wat geeft het? Wat doet het ertoe? Dat bedoel ik daarmee. Zie je nou wel, wel? Kan het je niet vertellen? Maar waarom dan niet? Omdat het er namelijk wel toe doet. Het geeft wel of ik het vertel of niet vertel. Ja, nou, dan vertel je het niet. Ja, hier, nou put je me dus zo down... dat ik het geneesmiddel meer kan vertellen. Nou, uh, sorry, dat spijt me dan. Wel nou, ja, doe maar, en dan die er nog eens overheen. Het spijt me, het spijt me, terwijl het mij spijt. Mij spijt dat ik even heb gedacht... dat ik het je kon vertellen. Ja. En nou vergeet Ko nog het gedicht te lezen... dat op mijn hoofdkos kussen staat, beloofde hij vorige week. Dit is van Jules Deelder, iedereen kent het toch? Als ik mijn ogen toedoe, ben ik in Honolulu. Volgende week Ko van Geemert live vanuit Curaçao... waar hij een halfjaartje vertoept, vertoeft. Horen we allemaal over wat hij daar aan literair... en anderszins de hele dag uitvreet. Goed, we hebben nog net tijd. Klein stukje voor de nieuwe single van Tim Knol. disappear